Levi van Eck met het NOS journaal. Afgelopen avond is een wapenstilstand ingegaan tussen Israël en Palestijnse strijders van islamitische jihad. Na drie dagen strijd is het Egyptische bemiddelaars gelukt om de strijdende partijen ertoe te bewegen de wapens neer te leggen. Het geweld tussen Israël en de Palestijnse militante groepering islamitische jihad begon vrijdag. Sindsdien voerden beide partijen over en weer beschietingen uit. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 41 mensen gedood. In Israël zijn bij raketaanvallen 20 gewonden gevallen. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan... met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Herwes maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar... De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen. De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Het plan wordt gefinancierd door belastingen voor grote bedrijven te verhogen. De politie ziet een mogelijk verband tussen een dodelijk ongeluk in Lekkerkerk... en de vondst van twee doden in Zoetermeer. Zaterdag kwam bij het ongeluk in Lekkerkerk een man uit Zoetermeer om het leven... In zijn huis werden diezelfde dag twee doden gevonden... volgens buurtbewoners zijn vrouw en zoon. De politie zegt dat een mogelijk verband wordt onderzocht. Cuba krijgt hulp van Mexico en Venezuela... om een grote brand in havenstad Matanzas te bestrijden. Die brand brak vrijdag uit in een olieopslag toen bliksem insloeg. De brand is nog altijd niet onder controle. Gisteren sloeg het vuur over naar een tweede olietank.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 Oh Dios cuando ik me y empezaba a Hace de donde una buena botella por rodea la media y cambia la hipo de repente una voz me decía tan bien hijo mío que están celebrando que yo veo aquí todo el mundo en alta pero por dentro sé que tú estás llorando oh. quería dinero y fama pues aquí tiene está gente tan solo cuando les comene los panas y las mujeres se miran cuando se acabe el dinero va y viene pero el tiempo nadie sabe yo estaba en un barcelona yo estaba en un asilo oh dios de me media en empezaba a vacilar. Je no hebt sé de top. Al Tienes todos los ojos puestos encima. nu el mundo te hace coro porque ahora está dat is is niet goed. el mundo.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 de el padre del de rio que de el espíritu santo el no, no, no, no, no. Y usted te da And they worry about the future Live your life cause now it's all day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 We je nu overal, we ja. nu ja. overal, now, ieder zijn weer. overal, we zijn nu overal, Yeah, yeah. nu overal, we stoppen, we kennen de overal, we kennen van ook wij kan de barras in treinen, ik zie maar bij Ook ik kan een splash van reen op die regen op mijn ambarrella Dus de show, sharon, ik zit de schoen, ik zie nog een keer, ik zou bellen Op vella, van vella Ik kan die regen druk als hier op mijn ambarrella Bella, bella, op mijn ambarrella Ik kan die regen druk als hier op mijn ambarrella Op mijn ambarrella, ella, op mijn ambarrella, ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn nummerrella, ella. Op mijn nummerrella, ella. Op mijn nummerrella, ella. Op mijn nummerrella, ella. Op Same day, same shit, we negeren het weer en gaan door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemeend, maar een plaatje van munt wat er hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titen en facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn ambarella, zet het weer niet meest Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ik ken het leven in Favella, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Vella, Ik ga direct door het op mijn Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik ga direct op mijn ambarella. Op oh, mijn ambarella, op oh, mijn ambarella, op mijn Ik ben ogen weer rood, want ik ren in de veld en m'n ogen zijn moe. Je probleem problemen met me, maar die is dit die ze komen hier toe. Ik ben echt dood aan die stapels, die fabels die moet je niet doen als ik kom in je room. Ik zie me met Chara ik Jamila hier in mijn room en ze lijken me Joon. Yeah, yeah. Ik kan niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van Vella. Ook wij kennen de barren, zijn trainingskin, ik splash je maar bij Ook ik en de splash, van Reno, die regen op mijn naar Barella. in de shoes, Chara en ik en ook Isabella. Oh fella, fella, we can fella. I can't fella. that. It can't be a good my to you. Bella, bella, and barella. I can't be to put a my and I'm barella, my I'm barella, and my barella, and I'm my my my 4. In a See that black boy oh. And uh, don't you think it's a Stop them. while we're young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 So Tot ziens.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 wil lief op jou en Let's go, man. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM.